Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is internationaal veel kritiek op de nieuwe Israëlische wet... die VN-hulporganisatie UNRWA verbiedt. Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen veroordelen het verbod. De landen noemen het werk van UNRWA essentieel en onvervangbaar... voor miljoen Palestijnse vluchtelingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemt het verbod verkeerd. De nieuwe Israëlische wet kan grote gevolgen hebben... voor de toch al beperkte hulpverlening aan Gaza... Volgens Israël is Hamas in de hulporganisatie geïnfiltreerd. Bouw niet te veel flexwoningen om het woningtekort op te lossen... waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. De overheid zet al een paar jaar in op de bouw van flexwoningen... die snel neergezet kunnen worden. Ze kunnen een oplossing zijn voor studenten of statushouders... maar er zijn vooral meer ruimere en permanente huizen nodig, zegt het Planbureau. Iran heeft een Iraans-Duitse man van 69 geëxecuteerd... Vorig jaar werd hij ter dood veroordeeld voor het beramen van een aanslag op een moskee... en het openbaar maken van de geheime locaties van raketten. De man woonde jarenlang in de VS. In 2020 werd hij in Dubai ontvoerd en naar Iran gebracht. Duitsland, de VS en Amnesty International spraken van een schijnproces. De krokodil die sinds begin deze maand voor onrust zorgde op Bonaire is dood. Dat meldt de natuurorganisatie op het Caribische eiland... Afgelopen weekend werd het ruim twee meter lange dier gevangen nadat hij eerder al een paar keer was gespot rond Bonaire. Mogelijk is de stress van de vangactie fataal geweest voor de krokodil. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Krokodillen zijn relatief zeldzaam in de Caribische regio. Waar het dier vandaan kwam is nog niet duidelijk. Het weer, het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Ook de komende dag is het grijs en valt er wat regen. In het zuiden is het vaker droog. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. You mind.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 maar de kei was ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het vet, maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik, ik niet de ragu, maar de pastij was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij vrij was. Ik niet het kind, maar de vogtdij was.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 Know it all. Are you Mr. Know-It-All? Are you Mr. Know-It-All? Are you Mr. Withered Master Plan? You promised long ago, things will change. Are you Mr. Know-It-All? What's the plan, what's the plan? Are you Mr. Know-It-All? Yeah, yeah, yeah, yeah. State of the Union, now you're dressed. The issues now at hand. His story repeats itself, can't the way it ends He said His goals to a all, the planets and the stars Sangly intention, leave an evil scar You may stop believing And living on the hill in the neighborhood, safe from harm, dictating how we live. I wonder if he even knows what. Moment Life has begun from this moment. You are the one right beside. It's We can't just hold on